En een week na de vondst van een wolf in Luttelgeest, begin juli... is op een andere plek in Nederland mogelijk nog een wolf gesignaleerd. Die heeft mogelijk een kalf aangevallen, maar zeker is dat niet. Het voorval is door een wolvenkenner gemeld aan het blad De Boerderij... op grond van foto's van de boer van wie het kalf was. De boer heeft geen aangifte gedaan en er is geen officieel onderzoek geweest. Het weer. Morgen wisselvallig en ook een graad of 19. Vanaf dinsdag droog en vrij zonnig.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 Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth Radio. Misschien bent u net terug van vakantie, of u staat op het punt te vertrekken, of u gaat helemaal niet. Hoe dan ook, hoeveel navigatiesystemen ook helpen bij reizen, hoort toch ook verdwalen. In vreemde steden, op knooppunten langs de periferiek of ergens in de rimboel. Waar de een chronisch verdwaalt, weet de ander feilloos de weg te vinden. Hoe kan dat eigenlijk? Daarover gaan we zo meteen praten. Maar eerst gaan we terug naar een uitzending van een jaar geleden. Richard had ons gemaild over een wonderlijke eigenschap. Zijn wereld draait om de haverklap een kwartslag. Vijftig jaar lang dacht hij dat hij de enige was op deze planeet... met zo'n eigenaardige ervaring. Maar toen kwam hij bij ons in de uitzending... en toen veranderde toch wel zijn leven. Welkom, Richard. Dankjewel. je ja, Eerst nog maar even uitleggen wat dat inhoudt. Dat je, dat je wereld een kwartslag draait... Wat, wat gebeurt er dan? Uh, ja, dan draait die wereld een kwartslag. Ja, dat is, dat is een, uh, het is zo moeilijk uit te leggen, maar ja, het, is, het is letterlijk een draaiing. De wereld om je heen en jijzelf draait in een, in een, in een flits. Dus in één keer draait het om. Wat was de laatste keer dat je het had? Oh, vanmorgen. Dat Hoe, is dagelijks. Dat? Dat wat, is dagelijks. Wat, wat gebeurt er dan? Nou, um, uh, meestal op plekken waar je gewend bent, dus waar ik woon. Vanmorgen was ik in de Duinen van Katwijk. Uh, ik ken de plekken al waar het draait. Um, sinds ik uh, in deze uitzending geweest ben, ben ik me daar meer van bewust. Ik heb er ook meer last van. Dat um, heeft niet geholpen. Bepaald niet, nee. Maar als je het al 50 jaar hebt, dan kun je het ook niet in een jaar of twee uitzendingen kwijtraken. En eigenlijk hoeft dat ook niet. Maar je staat in die duinen. Je, je staat, nou, misschien laten we het makkelijk houden. Je kijkt naar de zee. Ja. Je staat met je, met je gezicht naar de zee toe. Ja. En wat gebeurt er dan als, als er, als er zo'n zo kantelmoment komt? De zee kantelt 90 uh, graden. Dus je staat ineens met zee en al en duinen ja. en al sta je. Ja. Uh, 90 graden gedraaid. De zee die is echt anders. Het effect is dat ik me daar dan ook anders bij voel, maar het, de, de duinen draaien. Het was een opmerkelijk moment. Je had ons gemaild. We, we, we begrepen het niet helemaal, maar we dachten ook van... goh, dit, dit is wel interessant. Toen, toen kwam jij in de uitzending. En we hadden al van tevoren reactie gehad um, van iemand. En laat even luisteren naar die uitzending. We hebben dit, dit programma aangekondigd van tevoren dat we het hierover gingen hebben. En we hebben meteen een mail gekregen uh, uh, van Marta. En Marta hebben nu aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Marta, um, jij schreef meteen toen je, toen je erover las: Dat ben ik. Dit ja, heb ik ook. Dat is echt helemaal mijn verhaal. Ik, ja, ik werd er helemaal enthousiast van, want hetzelfde als Richard zegt, je probeert het, ik heb het wel eens geprobeerd om mensen uit te leggen hoe dat was, en niemand begrijpt het, dat ik nu in aanloop eh, naar dit programma heb ik het nog een paar keer uitgelegd, maar ja, mensen kunnen daar zich niets bij voorstellen, en ja, maar dit is echt, dat verhaal van Richard, ik heb het ook beluisterd, dat is mijn verhaal, alleen met één verschil bij mij draait het 180 graden, dus een halve slag. Ja, de ene kwart slag en de andere een halve slag. Wat, wat gebeurde er toen met jou als je erachter komt dat je ineens niet de enige bent? Dat er ineens nog iemand is die dat heeft? Ja, dat, dat, uh, dat, dat, ja, dat was zo'n zo raar moment uh, dat je ineens iemand hoort die datzelfde heeft. Die, die eigenlijk helemaal niks hoeft uit te leggen. Die, uh, ze, ze zegt het ook, van, dat is mijn verhaal. En dat, ja, dat, is, dat, dat was natuurlijk best wel uh, ja, indrukwekkend. Ik bedoel, Um, voor die uitzending vorig jaar is, is er een redactrice bij mij thuis geweest. En uh, ik kan me herinneren dat... Um, ik heb dat toen ook tegen die redactrice gezegd van... Uh, het is zo lastig uitleggen, maar als er iemand is die het ook heeft... Die heeft dan een halve zin genoeg. En ik hoopte toen, en ik heb dat ook gezegd... Al is het er maar één. En dat, nou ja, die ene, dat was dus in de uitzending. En, uh, ja. en daarna gebeurde er nog iets wonderlijks. Want, want het bleken er tientallen te zijn. Ja. Nou ja, de, de, dat hield via, het hield zo'n beetje niet op. Ja, via de, via de redactie kwamen uh, ontzettend veel mails binnen. En uh, ik, ik, ik ben ja, toen die mails gaan uitzoeken en beantwoorden. En ik heb toen een bijeenkomst bij mij thuis uh, gehouden. En uh, wat bleek, daar kwamen uh, nou, een behoorlijke handvol uh, leuke mensen binnen. En uh, die hoefde ik dus helemaal niks uit te leggen. Daar zijn opnames van gemaakt, ze komen binnen. En dat is al een, een en al herkenning. Prachtig. Emmy, Bob en Henk, welkom, alle drie. Hallo. Hey. Was dat voor jullie meteen, dachten jullie ook dat jullie de, de, de enige waren? Was het een, meteen een herkenning van oh, dit ben ik en ik ben niet de enige? Nou, ik dacht zeker niet dat ik de enige zou zijn. want Dat, dat zou wel heel, uh, het idee geven dat je heel uniek bent. Ik denk dat, uh, dat, dat iedereen alles uh, deelt en dat wie je bent wordt gemaakt door een samenstelling van verschillende oh. factoren. Maar ik kende die mensen niet. Nee, Jij bent uh, Bob. W wat was het moment dat je voor het eerst realiseerde... Dat je, dat je iets had wat misschien gek was of anders? Nou, ik weet dat ik vroeger in het huis van mijn grootouders kwam. En dat is een punt wat je nou ja, nou goed kent. En dat het soms heel vertrouwd voelde en soms heel onvertrouwd. Alsof ik daar voor het eerst eigenlijk binnen was gekomen. En ik kon het toen niet echt benoemen wat het was. En misschien eigenlijk nog steeds niet. Behalve dan dat het inderdaad gaat om een draai van 90 graden. Maar uh, vanaf ongeveer de kindertijd weet ik al... dat ik uh, ook vertrouwde plekken... Op, een, op twee verschillende manieren kan zien. Leg ze uit, want, want ik, ik ga het echt proberen te begrijpen. En hoe kan je vertrouwde plekken op twee manieren zien? Nou, het is echt uh, inderdaad wat Richard al zei... heel moeilijk uit te leggen. Het idee is een beetje dat... Uh, um, de omgeving die je ziet... een kwartslag draait, maar ook alles wat je niet ziet. Dus eigenlijk tot en met het heelal aan toe... draait alles een kwartslag. En dan kan je zeggen, wat maakt het dan uit? Maar het is Als enorm... je toch niet ziet, ja. ja. Maar het is enorm sfeerbepalend. Het is alsof je van een heel vertrouwde omgeving... in een fractie van een seconde in een onbekende omgeving staat... of een minder bekende omgeving. En um, je zou kunnen zeggen dat het uh, heel lastig is. Maar ik heb in onze eerdere gesprekken ook wel gezegd... dat ik het ook uh, iets bijzonders vind hebben. Uh, het is uh, een voorbeeld wat ik wel genoemd heb. Het is alsof je als Alice in Wonderland door een spiegel stapt... en, uh, en er iets raars gebeurt. Dus het heeft ook iets, iets extra's. Het is ook eigenlijk iets heel bijzonders om te ervaren. Dus het is niet dat je eraan leidt? Nee, ik vind het niet. Ik, ik voel zelf dat het eigenlijk iets, iets extra's is... Dan, uh, dan dat het echt een, een, een handicap is. Je kan het ook gebruiken. Ja. Als ik uh, bijvoorbeeld iets, iets in, uh, in het interieur anders wil... nou dan, ik kan het ook oproepen en ik heb dat andere beeld, het niet vertrouwde... dan zie ik het uh, alsof ik voor het eerst uh, in mijn eigen huiskamer sta. Een frisse blik, eigenlijk. Inderdaad. Of uh, als ik een conflict heb uh, met mijn man dan, uh, en het beeld draait... dan weet ik eigenlijk niet meer waar het over ging en dan... Uh, kan het uh, gelijk uh, over zijn. Dan, dan bekijk je het letterlijk van de andere kant en denk je... ach, nou ja, waar gaat het eigenlijk over? Ja, dus de sfeer verandert. En, en dat kan soms lastig zijn, maar ook natuurlijk heel handig. Of uh, wat je zegt, een frisse kijk. J jullie zijn voor het eerst bij elkaar gekomen. Um, jullie hebben een soort bijeenkomst georganiseerd. Dan, dan, dan spreek je met elkaar ergens af. Het is natuurlijk heel flauw om te vragen... Hé, hoeveel routebeschrijvingen heb je dan gestuurd? Ja, dat is heel flauw. Want dat kunnen jullie allemaal gewoon, hè? Nee, nou, jullie zijn niet chronisch verdwaald. Nee, nee het is niet iets nee. dat we nou slecht georiënteerd zijn. Sterker nog, uh, we, hebben, we hebben het idee dat we meer... nou, misschien iets meer dan het gemiddelde... we zijn niet uitzonderlijk goed... maar zeker niet uitzonderlijk slecht... wat je wel zou verwachten, van als je wereld dan draait. Nou, dan zou je de weg wel kwijtraken. Dat is ook wat mensen meteen uh, daaraan koppelen. Maar dat, dat is dus absoluut niet. Omdat ja uiteindelijk draait alles. Dus de weg achter je blijft de weg achter je. Dus in jullie uh, algeheel gedraaide wereld blijven dingen ten opzichte van elkaar hetzelfde. Dus je vindt je weg wel. Ja, precies. Het is alleen wat uh, qua oriënteren uh, voor verder weg. Uh, dus zolang je de wereld wat je ziet, dat die draait. Dat, dat, daar kun je dan nog wel uh, mee uit de voeten. Maar als je dan uh, op dat moment moet zeggen dat je in de volgende week je auto staat. Dan... Ja, dan dan, kan er wel een, uh, dan heb je daar wel moeite mee om, om die terug te vinden. Dus, dus daar, daar uh, manifesteert het zich wel. Jullie hadden afgesproken, uh, jullie zijn met elkaar gaan praten... konden jullie in alles elkaars verhaal herkennen? Want Marta, die we dus in die eerste uitzending hadden... Die, zei, die had het over 180 graden. Dat is toch een, een, een wezenlijk ander verhaal? Nou, er, waren, er waren wel verschillen. Dus, uh, het was opvallend dat we inderdaad wat Richard uh, zei... Uh, vanaf het begin aan een halve zin genoeg hadden om elkaar te begrijpen. Maar het was ook heel leuk om te ontdekken dat er toch verschillen zijn... in uh, hoe wij het ervaren. Uh, ik herinner me dat Bob bijvoorbeeld vertelde... dat voor hem het beseffen waar het noorden is een belangrijke rol speelt. Terwijl dat bij mij eigenlijk nooit uh, een punt is geweest. En Zo zijn er meer dingen die... Dus het, het, het, het manifesteert zich op onderdelen Verschillend. Maar de hoofdlijn is eigenlijk. Uh, de, de hoofdlijn is hetzelfde. Opvallend ja, het is, is, het is ja. meer een beleving die we, een verschil van beleving. De ja. een die is daar heel erg mee bezig. En theorieën en uh, kaartjes werden uitgewisseld. <laughs> en ik ben daar geweest en toen had ik dat. En dit is het centrum van ik meen een bos of zo. Of, uh, Precies. Ja. En, en ja, dat, dat heb ik wat minder. Ja. Of maar In essentie gaat het om hetzelfde. Ja. Waren de verhalen ook hetzelfde? In de zin dat iedereen het er wel eens over had gehad, of, of juist niet... en wel eens naar de dokter was gegaan, of juist niet? Hadden mensen al eerder met iemand anders erover gepraat... of alles ja, allemaal voor zichzelf Ja, de, de vragende de gezichten, dat hoorde je al iedereen. Ik, ik ben nog niemand tegengekomen die, uh, die het aan iemand heeft uitgelegd... en die zei van, uh, oh nee, dat snap ik. Dus het, nee. het roept enorm veel uh, vragen op... en, en uh, het, het wordt gewoon niet begrepen. Ik heb, en ik, ik vraag me ook af of het ooit gaat lukken. Ik, ja. ik, ik waardeer je inspanning. Ja, je hebt, je hebt het me eerder uitgelegd. En, en om eerlijk te zijn, snap ik het nog steeds niet. Nee, ik echt. zie het ook aan je. Ja, en dat ja. is, eigenlijk is dat, zie je dat constant. En, en dat, maakt, dat is het grote verschil. Van, uh, ja, dat hoef ik aan Bob niet uit te leggen, of aan Henk, of aan, of aan Emmy maar We hebben wel één manier gevonden om het proberen uit te leggen. En we vonden dat zelf een goede manier. En er waren wel mensen die zeiden van... ja, ik begrijp het niet beter... Als, want het gaat allemaal om die 45, 90 graden draai. Dus het is altijd precies een, een hoek waarin uh, die sfeerverandering plaatsvindt. Dus wij zeiden, als je nou een kamer voorstelt waar je in zit... en die kamer bouw je met het interieur precies zo na... en die zet je daarnaast, maar haaks op die kamer waarin je zit... en als je dan een deur hebt die uh, tussen die kamers zit... en uh, als je dan op de drempel gaat staan, kan je beide kamers inkijken... en dan zou je het effect moeten kunnen voorstellen wat wij ervaren. Richard, je zei net iets interessants. Want je zei, de klachten zijn eigenlijk erger geworden sinds ik weet dat er meer mensen zijn die het, die het ook hebben. Ja. Hoe werkt dat? Ja, 50 jaar lang is het een, een, een deel van mijn leven geweest. Ik, bedoel, ik kan me niet een dag herinneren waarin, waarin dat tot uiting kwam. Maar als je met iets geboren wordt, dan, dan is dat er. En dan ervaar je dat in, in het opgroeien als normaal. En naarmate ik ouder werd heb ik het er wel over gehad met, met mijn vrouw en met mijn broer. Maar ja, die keken daar zo vreemd bij dat ik heb op, ben vrij snel afgehaakt. En eigenlijk zonder uh, een gevoel erbij, zonder me, me niet begrepen te voelen of iets dergelijks. Maar, maar sinds, hoe kan ik bij het... jullie, sinds ik hier geweest ja. ben, uh, ja, is het gewoon veel prominenter. En, en... Mensen vragen er ook veel meer naar. Mensen luisteren naar de radio of, of die weten ervan. En die zeggen dan, ja, maar leg dan eens uit. En, en als ik nu ga wandelen, dan uh, zeg ik het ook hardop. Hey. En, en, en dus sta je jezelf ook meer toe dat het, dat het gebeurt misschien? Uh, nou ja, dat, dat klinkt, nee, ja. Uh, of je let ja. er meer op? Ja. Nou ja, ik, sta het mezelf, ik twijfel omdat ik het niet prettig vind. Ik zou het eigenlijk niet willen, maar het is, het is meer in mijn bewustzijn dan voorheen. En, uh... Dus eigenlijk heeft het in die zin niet geholpen. Dus, de, dat vind ik wel fascinerend. Dus weten dat er lotgenoten zijn, verergert in zekere zin de kwaal. Ja, maar goed, inzet was, is voor mij ook nooit geweest om er iets aan te doen. Ik kan me in de vorige uitzending herinneren... of, of ooit heeft iemand aan me gevraagd als er een pil zou zijn... Uh, waarmee het weg kan krijgen, zou je die pil dan innemen? Nou, mijn antwoord is, is, is nee omdat het, het is me zo vertrouwd is en ik, voor mij hoeft het niet weg. Is geldt dat een... voor jullie allemaal eigenlijk als, als er een pil zou zijn om een niet kantelend wereldbeeld te hebben? Ik twijfel nog, maar eh, ik kan ja. me het gevoel wel voorstellen. Het, het, het is zo'n onderdeel van hoe je bent en wie je bent, dat eigenlijk hoort het erbij. Nee, ik zou zo'n pil zeker niet willen hebben wat ik zei. Ik vind het eerder een extra dan een ja. handicap. Nee, ik ook niet. Zeker. Vorige keer vroeg ik me af, ik hoop niet dat ik een patiëntenvereniging in het leven heb geroepen... dat we er weer een ziekte bij hebben, maar die angst is dus niet uh, gegrond. Nee. Vervolgens was het natuurlijk aan de wetenschap, want uh, ook die werd eigenlijk geïnteresseerd door, door onze uh, uitzending. We hebben hier uh, twee onderzoekers van de Radboud Universiteit, Christian Doeler en Tobias Navarro-Schreuder. Hartelijk welkom uh, allebei. Hallo. Hoe is dat begonnen? Waarom dachten jullie meteen... Hey, hier moeten wij iets mee, dit vinden wij interessant. Ja, in, in mijn onderzoeksgroep aan, uh, aan het Donners Instituut, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zijn we uh, geïnteresseerd in, uh, in ja, ruimtelijke navigatie en menselijke geheugen, En uh, wij onderzoeken processen die zich afspelen in de hersenen tijdens het navigeren. En daarom is natuurlijk deze drie fenomenen uh, voor ons um, erg fascinerend. En ja dat was ja het begin van, uh, van ons interesse daran. en um, uh, we weten toch erg, erg veel over um, ja de neuronale basis van het navigeren van, van dierenonderzoek bijvoorbeeld en um, wij kijken naar deze deze processen in de menselijke brein uh, met behulp van, um, van MRI-studies uh, met, met hersenscans. Ja, als jullie kijken naar hoe, hoe navigatie normaal werkt... en dus was dit ook uh, interessant. Het, het eerste, uh, dit was Christian uh, Doeler en Tobias Navarro-Schreuder... het eerste wat je dan gaat doen is natuurlijk kijken... hebben ze wel allemaal hetzelfde? Is het, is het wel zo eenduidig dat je, dat je van een consistente afwijking kunt spreken? Ja, precies. Um, dus um, toen uh, stond ik in contact met uh, uh, Frederik en Onze redacteur, ja? Ja, en... Um, ik heb dus met vijf mensen gesproken in totaal. En probeerde ja, te achterhalen, wat, is er eigenlijk enige consistentie of kan ik er iets van maken? Um, um. Hoe doe je dat? Want normaal gesproken heb je een diagnoselijst, maar die, die is er dan al. En dit is iets geheel nieuws. Dus, dus hoe kom je dan achter of iedereen het eigenlijk wel over hetzelfde heeft? Ja, precies. Um, dus helaas kan ik geen uh, gestandardiseerde vragenlijst gebruiken. Dus um, nou, kwam ik maar gewoon met vragen op die ik uh, nou, belangrijk vond. Uh, noem, noem maar eens een paar. Nou, de eerste vraag bijvoorbeeld... Um, ja, sinds wanneer... Uh, of ja, ik liet het eerst beschrijven. beschrijven worden, en, um, mijn ja, eerste vraag was... Um, hoe... Wanneer het begon eigenlijk. Dus uh, of het altijd aanwezig was of niet. Um, ja, om, hoe vaak aan, komt het voor? Uh, hoe zou je het omschrijven? Um, dat soort dingen. Precies, ja. Hoeveel graden de draai is. Um, of er... Um, um, een relatie is tot um, uh, geheugen. Dus ja, tijdens de radio-interview um, uh, in de eerste uitzending zei Richard dat um, ook zijn herinneringen um, een oriëntatie hebben, wat, wat dus, uh, uitermate um, interessant was voor ons. Um, ja, en um, ik, ik zat ook uh, meteen aan te denken om, um, ja, hoe zou je een studie kunnen opzetten als dit echt een, een consistent fenomeen is wat meerdere mensen vertonen? Hoe zou je het kunnen onderzoeken en, Um, voor ons uh, is het dan belangrijk of mensen het kunnen aansturen bij um, Of ze controle hebben uh, over die draai. En of het, of het beïnvloed wordt door uh, inname van bepaalde voedings- of uh, drankwaren of wat dan ook? Um, ja, dat was niet, niet meteen mijn, uh, de, mijn gedachte. Nee. Of het was is het zelf? Dat we, ja? zelf, uh, dat we zelf het ook uh, kunnen en oproepen, oproepen Opro maar precies. ook weer terug. Ik ben wel eens bang geweest dat ik het niet meer terug uh, kon krijgen... naar het vertrouwde beeld. Toen ja. dacht ik, ja, en dan? Hoe zou ik dat vinden? Vond ik toch een beetje eng. Dat het de hele, de hele wereld voor goed de kwartslag is ja. gedraaid. Ja. En, dus en hoeveel controle heeft u over het draaien? Ja, ik, heb daar wel, ik moet er wel eens moeite voor doen. Ja. Maar ik stel me dan een, een richting voor... die voor mijn gevoel hetzelfde is. Dus het, het huis van mijn zus... of uh, uh, ja, een bepaalde straat in die richting. En, die, en dat gebruik ik... om weer het vertrouwde beeld terug te krijgen... Dat zijn mijn hulp. Uh, ja. maar ik weet niet of de anderen hebben dat geloof ik niet op die en, manier. Hebben jullie er allemaal invloed op? Kunnen jullie dit sturen? Ja, ik had maar goed, dat heb ik voor In die vorige uitzending vertelde en ik dat. Dan, moest ik, dan kwam ik bij, bij mijn neef in, in, in de Achterhoek. Dan moest ik naar de wc. Mijn ogen dicht doen. En dan heel hard met mijn hoofd schudden. Dus ja, mijn, dat had ik ook, ja. mijn navigatie ja? uh, ontregelen. En dan echt mijn hoofd heel hard schudden en dan mijn ogen open kijken. Is het weg? Nee, en dan moest ik weer. En dat, dat, dat tot, tot hoofdpijn aan toe. Dat klinkt als En dan toeval. ging ik de wc uit en dan kwam ik de kamer in. En dan plopte die weer terug en dan kon ik dus weer naar de wc in. En, dat dat. en nu ben ik wat ouder, nu kan ik het beïnvloeden. Beter. Ja, ik kan beter uh, mijn ogen dicht doen. En ik heb er minder last van dan toen. Of het is, ja. Ik heb het me wat meer eigen gemaakt, dus het is, dat moeten is wat minder. Tobias, is het uiteindelijk een consistente afwijking? En, en verschillen deze mensen ook wezenlijk van, van ieder ander? Nou, Durf je dat al te zeggen? Ik heb dus uh, ja, een beperkt overzicht van vijf mensen. Um, maar ja, het voornamelijkste um, kenmerk voor mij is dat, dat het echt, ja, meestal 90 graden is. Um, en ja, er is zeker uh, sprake van uh, een coherente verschijning. Um, Als ja, dat ja, vraag beantwoordt. Dan moeten we eigenlijk nog een naam verzinnen, of, of hoeft dat niet? Richard, heb je, ja, heb je ja, al een ja, idee? Ja, ik ja, moet een naam hebben, ja. Nee, ja, ik weet niet. Ja, goed, je, nu is het allemaal nog... Uh, we zoeken zelf ook nog een beetje van... Uh, we draaien ja. of, uh, of we medelijden. Of, uh, we draaien ook een, een, een plaatje, een toepasselijk plaatje. En dan praten we daarna verder over hoe het eigenlijk kan... dat de een makkelijk verdwaalt en de ander juist makkelijk de weg vindt. Let's get lost, lost in each other's arms Let's get lost, let them send out alarms And though they'll think us rather rude Let's tell them all we're in this crazy mood Let's defrost in a romantic mist Let's get crossed off everybody's list celebrate this night. We found each other, baby, let's get along. Ba doo ba doo ba doo ba doo ba doo ba doo ba doo Let's get lost, lost in each other's arms Let's get lost, let them send out alarms And though they'll think it's rather rude Let's tell them all we're in that crazy mood Let's defrost in a romantic mist Let's get crossed off everybody's list To celebrate this night we found each other, baby Curtis Tigers, let's get lost. U luistert naar Labyrinth Radio. U kunt uh, mailen. Labyrinth Radio. En uh, u kunt ook via Twitter reageren. Met zo'n Twitter tweet. En dan uh, doet u dat naar. @labyrinth. Um, we hebben het over. Um, oriëntatieafwijkingen um, En ik uh, was net in gesprek met. Uh, Tobias Navarro-Schreuder. En Christian Doeler van de Radboud Universiteit. Laten we het eerst eens hebben over hoe dat eigenlijk normaal gaat. Hoe weten wij eigenlijk in de ruimte waar wij zelf staan... en hoe vinden wij eigenlijk onze weg? Een, een vogel vliegt naar het zuiden of naar het noorden... afhankelijk van het seizoen. En die doen dat bijvoorbeeld met magnetische velden. Ook wel met oriëntatiepunten, maar ze hebben ontdekt... dat die, ook vleermuizen bijvoorbeeld... dat die echt op magnetisme reageren. Hebben mensen ook zo'n soort gebiedje? Ja, ons brein integreert um, uh, verschillende ruimtelijke informaties... Um, um. So als, um, lokale, auf globale Landmarken, auf, äh, uh, Layout von Ruimte. Und, uh, wir haben auch bepaalde Zellen in unserem Brain, die diese Sort von Information kodieren. also ja, wir haben, äh, uh, bei uh, Platzzellen in der Hippocampus, in, in, Brain Braingebiet. Und, äh, uh, das, ja, in, in, the Soka, uh, in, in London an der University College, John O'Keefe, heeft das entdeckt, uh, uh, mehr als 40 Jahre geleden. Und das seien Zellen, die, um, Äh, aktiv sein an bepalten Plecken, immer noch in, in unserem Präving. Und andere Zellen kodieren dann andere Plecken. Wir haben auch Rasterzellen in der, ähm, in der enterinale Kortex, das ist ein, ein anderer Teil von der hippocampale Format Formatie. Und, äh, diese Zellen, also dann, ähm, äh, in, in, in, in, nach der Populatie von diesen Zellen, äh, dann, ähm, äh, äh, is, is, is er een, een soort van interne kaart, interne landkaart van onze omgeving. Dus Representeerd in, in, in, um, in, in de activiteit van deze cellen. Zit het altijd in hetzelfde gebiedje? Is, zit de landkaart altijd op één plek in het brein? Uh, de landkaart is um, opgebouwd door ja, de populatie van cellen. Maar um, z, uh, um, bepaalde cellen zijn... Uh, ja, misschien actief in één omgeving, maar niet in een andere omgeving. So, het is, het is uh, echt dat, um, de een, een populatie, cel... populatieantwoord uh, van deze cellen. Dat is belangrijk. Er, er was een groot nieuws jaren geleden over, over de Jennifer Aniston cel. Dan hadden ze meerdere mensen uh, gescand. En dan bleek dat elke keer als ze een plaatje van Jennifer Aniston... de actrice zagen dat precies één celletje oplichtte... en steeds hetzelfde celletje. Dus hmm. dat je waarschijnlijk dan voor... Iedereen die je kent, één celletje in, in de hersenen hebt. Is dat met plaats hetzelfde? Heb je, heb je een Eiffeltorencel of, of een Euromastcel? Ja, onderzoekers uh, kijken natuurlijk alleen naar um, misschien tien of 20, of uh, misschien honderd cellen. So, um, um, en dan is het alleen het signaal van deze cellen in een, een experimentele omgeving, in een, in een kleine ruimte. Uh, maar... Wat wij doen met ons MRI-signal is een soort uh, uh, yeah, um, um, systeemrespons van, uh, van, van deze uh, uh, breinregionen, en um, uh, dat is, is het toch wel het um, um, hele gebied dat is actief is um, in, in, in een navigatiesituatie. En ik denk dat de, de um, codering van de representatie van een omgeving is. Um, ja, een grote populatie van deze cellen. Tobias? Het is opmerkelijk dat um, die, die uh, Jennifer Aniston-neuron um, in de hippocampus ook zit... en waar ook de, de plaatscellen zitten. Die plaatscellen hebben dat ook uh, ja, een soort gevoeligheid voor een heel bepaalde plek in de omgeving. So als, uh, en, ja, misschien zit er wel een samenhang dat Jennifer Aniston is een heel bepaalde persoon is... of uh, een enkele persoon. Um, Juist, dus dan zou je ook misschien... Uh, dat, dat het dicht bij elkaar ligt. Omdat je bijvoorbeeld ook weet waar, waar Henk of Kees woont. Dat, dat je daar weer op oriënteert. Dus dat het misschien dicht bij elkaar ligt uiteindelijk. Ja, het is in elk geval dezelfde regio. Dus um, de mechanismen zijn... ja, echt uh, gelinkt. Ja, er was uh, een, een, een publicatie... in um, Nature... of in een van de subbladen van, van Nature... deze zomer was groot nieuws. En dat ging ook over die... Menselijke navigatie is vrij groot opgepikt in alle kranten. Natuurlijk ook omdat in de zomer er niet zoveel wetenschap is. Maar desalniettemin. De was dat een, een belangrijke doorbraak, Christian? Dat uh, was definitief een doorbraak. Wij hadden in MRI-signaal um, uh, uh, yeah, in, in um, al uh, twisa, 2010 gevonden. Dat ook um, een indicatie is van deze uh, rastercellen. En dat was nu. Uh, uh, deze recente publicatie was, uh, was nu. Um, ja, een directe uh, um, bewijs voor, uh, voor deze cellen. Dus er was en... Amerikaans onderzoek en die toonde aan... dat wij wel degelijk gebieden hebben in de hersenen. Ik geloof ook deels hetzelfde als bij vleermuizen. Die bepalen hoe je de weg ja. kunt vinden. Ja, precies. En uh, ons onderzoek en onderzoek van andere wetenschappers toont aan... dat um, uh, deze interne cognitieve landkaart um, uh, niet alleen belangrijk is voor uh, het navigeren... maar ook uh, voor het geheugen. En we, ähm, ja, we, we hebben enige ähm, resultaten die äh, antonen dat äh, precies ähm, ja, hetzelfde representaties ook belangrijk zijn om äh, gebeurtenissen in, in de omgeving te herinneren. Äh, en dat is misschien ook ähm, de reden waarom wij ähm, ja, deze ruimtelijke cellen, in hetzelfde breingebied vinden als deze um, ja, conceptcellen... deze Jennifer Anderson cellen Tobias, hoe doe je dit soort onderzoek eigenlijk? Want je kunt niet iemand met een scanner op laten verdwalen... in de straten van, van Hamburg. Juist, voor ons is het belangrijk dat mensen heel stil... stilletjes in de scanner liggen. En toch willen we kijken wat er gebeurt... zodra ze navigeren, zodra ze rondlopen in een omgeving... Dus nou, we, we, we doen dat met een computerspelletje. Een virtuele omgeving waar mensen dus um, met knopjes door die virtuele omgeving lopen. En ze hoeven echt alleen hun vingeren te bewegen. Um, en net zoals in die recente uh, studie... Um, ja, ...kunnen wij dan uh, het signaal uh, uitlezen. Niet direct van de cellen, maar, uh, zeg maar van een grote groep uh, cellen. Um, door middel... Um, ja, um, van um, uh, nou, het MRI-signaal meten uh, zuurstofgehalte um, in het bloed. En dus indirect meten we dan hoeveel activiteit een uh, gebied vertoont. Ben je er al aan toegekomen om een aantal van deze uh, draaiers... die we nu in deze uitzending hebben... mensen die, die een kantelend wereldbeeld hebben... om die ook daadwerkelijk in de scanner te onderzoeken? Om te kijken of het allemaal wel hetzelfde zit als bij ieder ander? Nou, op dit moment... Um, zijn we um, nog in een, een planningsfase. Um, maar het lijkt erop dat het um, wel ja, mogelijk is. En, en nou, we zijn, zouden heel blij zijn om, om deze studie uh, inderdaad door uh, te voeren. En we hebben um, methodes ontwikkeld, een uh, gedragstaak en een MAI-taak, om juist naar het signaal te kijken van uh, zogenoemde um, head-direction cells, um, oftewel uh, kompascellen eigenlijk, die wellicht te maken hebben met dit fenomeen. Dus we hebben precies die methodes ontwikkeld om in, nou, mensen dit, het jaar van die standaard te onderzoeken. En het ja, zou mooi zijn als we dat uh, kunnen toepassen en uh, kunnen toetsen... of inderdaad het jaar wat we meten met een draai, of tijdens een draai, inderdaad ook die, uh, die draai laten zien. Maar draai je ook in een, in een virtuele omgeving? We, weten een van jullie dat of, of het dan ook gewoon uh, kantelt? Ik kan het me wel voorstellen. Als wij het televisiebeeld ja, kunnen hetzelfde. laten kantelen. Dan ja. dat komt een beetje op hetzelfde neer. Want dat, dat gebeurt ook. De televisie kantelt mee. Ja. Hoe, hoe moet ik me dat nou weer voorstellen? Nou ja, dat is even lastig voor te stellen als het fenomeen in het algemeen. Mm -hmm. Maar zoals de ruimte waar je in bevindt, inclusief jezelf, ineens een kwartslag kan draaien, zo kan ook de manier waarop je de ruimte die je op het televisiescherm ziet voor je gevoel ineens van oriëntatie veranderd zijn. Hoewel je nog steeds precies het helder ziet. Dat maakt het alleen maar lastig. Ja. ja, niet de tv zelf. Maar wat Richard zegt, nee, het voetbalveld, voetbalveld, voetbalveld of, is duidelijk. Uh, het huis, de kamer. Het 90 graden laten draaien. Ja. Dus een, voetbal, een voetbalstadion heeft twee uh, standen, net als mijn huis dat heeft. Ja. Dus kan ik het op tv ook in die twee standen zetten. Als het donker is dus, ook. Ja. Als het pikdonker is, dan kan het ook gebeuren. En dan, dan zie ik niks. Maar dan, ik lig bijvoorbeeld in bed en dan kan het dus toch uh, draaien. Klopt, ja, ja ik zelf noemde ik het nooit draaien. Maar um, dat is ook wel typisch, omdat we het de hele tijd hebben overzien. Maar het gebeurt dus ook als het helemaal donker is. Dus je hebt niet echt het zien ervoor nodig. Het is toch ja, ja, vanuit de hersens, Het ja. doet doen we ook een beetje denken aan, aan de tomtom. -tom. Als je dan uh, auto rijdt en je hebt, je hebt zo'n zo ding aan... en jij bent dan het rode pijltje en je, en je beweegt naar het doel... Of, of naar het blauwe bolletje. En dan soms draait hij van beeld. Dan, dan ben jij als rood pijltje ineens... maar je rijdt nog nee, nee, steeds nee, nee, hetzelfde. Nee, het beeld draait, het pijltje niet. Nee, maar, maar jij bent het pijltje. Jij ja, staat op maar wij, wij draaien beeld. mee. Het pijltje blijft dezelfde kant op wijzen. Dat is, dat is dus... Wij draaien mee met die wereld, het pijltje niet. Voor ons verandert het beeld niet. Dus die kaart verdraait wel als je de bocht omgaat, op die tomtom. -tom, maar het pijltje blijft altijd hetzelfde. Dat zou net zo zijn als dat je ergens in een park staat... en voor je staat een boom en jij draait een kwartslag. Ja, dan zou die wereld ook gedraaid zijn, maar... We dat is er niet, want die boom die staat dan anders. We gaan er nog uitkomen. <laughs> ik. Um, ik krijg een mailtje van Jeroen Molenaar uit Delft... en die heeft een, een naam, Wentelaars. Hmm. Daar gaan we nog even over nadenken. Ja, en dan voel ja. je zo'n wentelteefje misschien. Ja. Ja. ja. Nee, ik wil geen wentelteefje zijn. Nee. Ja. Dus, dus Dat is lekker geen... voor hen. Helemaal niet echt uh, voor de mannen. Tobias, durf jij te speculeren. Uh, nu we steeds meer weten hoe navigatie in het brein werkt. wat dit zou kunnen zijn? Durf jij heel onwetenschappelijk. en, en even ook die, die witte jas okay, uit? Oké, mijn. mijn uh... Even um, ja, bij wijze van spreken off the record. Um, wat zou het kunnen zijn? Want ik, ik, ik weet zeker dat die gedachte door je hoofd is gegaan van... waar zou ik het ongeveer kunnen zoeken? Hm. Ja, nou, toen ik over 90 graden hoorde... Mm, um, ja... dacht ik eigenlijk aan, um, ja, aan een cirkel uiteraard. Mm -hmm. um, en... Um, wat heel belangrijk uh, is in, in de hippocampus, en eigenlijk in, in het hele brein, zijn hersengolven. Uh, um, dus dat zijn ja, golven of oscillaties um, in verschillende frequenties. En juist in, in een bepaalde frequentieband, het uh, theta-band, um, is die activiteit van die hersencellen in, in de hippocampus. En ja, ik, ik zou... Um, ja, dat zou misschien een mogelijkheid kunnen zijn. Je ziet bij de heterogene cells of de kompascellen... dat ze um, voor verschillende richtingen ook in verschillende tijden vuren. Um, dus het uh, is een scheiding in de tijd... als de, de kompascellen uh, een andere voorkeur hebben van een richting. Wellicht heeft het daarmee te maken. Maar dus het met, de met de communicatie tussen verschillende cellen die dan... Uh ...even hapert of een, een soort tempoverschil uh, heeft? Wellicht, ja. Dat, dat is een van de veel mogelijke speculaties, ja. Want het, het heeft niet echt te maken met navigatie, maar met oriëntatie... ...en ook met, met de bepaling van je eigen plek in het geheel. Waar zit eigenlijk het zelf? Is, is er zoiets als een zelf in uh, de breinnavigatie, in onze interne tomtom? -tom? Bestaat er dan zoiets als... Jijzelf, hoe weet jij waar jouw eigen lichaam ophoudt... en waar jouw eigen lichaam zich bevindt ten aanzien van de wereld? Ja, dat is een, een heel een belangrijk um, uh, proces... dat je jezelfbeeld um, um, verbindt met, met die kaart, zeg maar. Um, en ja, dat, dat zou je dan vermoeden... dat het um, in, wat, um, in de communicatie met, met uh, hersengebieden... Uh, ligt die wat meer naar boven liggen, liggen de parietale cortex, zo genoemd. Um, ja, maar wellicht zouden Joost of Christian nog andere ideeën kunnen, kunnen toevoegen. Ja, Christian? Nee, ik denk, um, deze, deze fascinerende fenomeen is uh, voor mij, natuurlijk moeten we onderzoek uh, daarna doen, um, ja, een soort van, um, uh, kun je zien, een soort van bewijs voor, voor deze ja, interne cognitieve landkaart zijn. Als, als het een interne fenomeen is, uh, wat ik uh, ja, van jullie hoor. So dat, is, dat is, denk ik, um, ja, van een, van een wetenschappelijke perspectief um, belang, uh, ja, kan, kan misschien erg belangrijk zijn. Dit zou wel zijn, het bewijs kunnen zijn dat het inderdaad zo is dat je een ja. landkaart in je hoofd hebt. Ja, ja precies. Ja. Mag ik Mag ik iets vragen? Ja, um, uh, net zei je dat het ook met herinneringen... dat daar ook het, het gedeelte herinneringen zit. En nu hebben we ook allemaal wel eens een, een déjà vu. Zit dat in datzelfde gebied? Want dan is het juist van ik zie iets wat ik al een keer... of, of ik, ik maak iets mee wat ik al een keer zo precies hetzelfde heb meegemaakt. Ja, wat wij denken is dat um, ja, herinneringen... Um assoziiert sein mit dieser interne landkarte und ähm, ich fand es echt, echt interessant äh, äh, äh, dass jullie sagen, dat ähm, ja der ein auf der andere welt kann doch wel assoziiert sein mit ähm, ähm, verschiedenen der ja ja und als wij dingen onthouden, doe je dat op een, op een ruimtelijke manier? Is, kun je dat, dat zien als een soort kaart? Het, het onthouden van uh, Duitse naamvallen, bijvoorbeeld. Die, der, der, die, das, des, dem, das. Is dat een, een ruimtelijk proces in het brein? Sommige mensen werken echt zo, hè? dat ze als het ware een kast hebben waar ze voor staan met alle herinneringen. Ja, natuurlijk niet, niet uh, alle informaties, maar ik denk um, uh, ja, um, gebeurtenissen. Um Zoals als deze situatie in de studio nu is, is altijd een ruimtelijke ervaring. Is altijd um, uh, ervaring in een ruimtelijke context. En um, daarom is ruimte erg belangrijk voor het herinneren. Er zijn ook mensen, dat is een heel ander dossier, die hebben out-of-body uh, ervaringen. Die, die, dat is ook aangetoond ook aan de Radboud Universiteit, dat je dat kunt opwekken. Dat je iemand het gevoel kunt geven dat, dat je... Zijn arm slaat terwijl je een rubberarm slaat en dan heeft hij toch pijn. Of dat iemand zichzelf van buitenaf kan zien als je hem lang genoeg uh, duizelt en, en draait. Zit dat heel erg anders of, of heeft dat er ook weer mee te maken? Ja, dat is ja, een, een soort ander gebied. Um, maar um, er is een be berühmte um, onderzoeker in, in Zweden, Henrik Erson, En uh, hij kijkt naar deze... Ook nog deze rubberhand, Illusie en hij was ook de eerste, daar, uh, wie dat in, in, in, in de Brain Scanner heeft gevonden. En in, in een nieuw untersuch van, van hem, vond hij ook dat, äh, dat de hele, ja, de hele äm, ä, lichaam kan, äm, äh, kan naar een andere plek, kan, äm, ja... Äh, de plaatsen? De plaatsen, ja. En hij vond ook dat de hippocampus, de uh, belangrijke uh, brengregio voor navigatie, um, misschien um, verantwoordelijk is voor deze um, yeah, uh, plaatsen naar een andere ruimte. Juist, so, dus dat, dat zit allemaal ja. in, voor een groot deel in, ja. dat, in datzelfde maar uh, het het gebied. Alleen het begin van deze, deze soort onderzoek. Ja, het staat allemaal nog in de kinderschoenen. Het is allemaal heel speculatief. Het is, het is heel vers. Meer, meer vragen dan, dan antwoorden. Zometeen gaan we het ook hebben over de vraag... hoe het eigenlijk kan dat de een heel goed kan navigeren... en dat andere... Het hoeven niet per se vrouwen te zijn... maar dat is wel het cliché dat dat altijd vrouwen zijn... de kaart op zijn kop houden en denken dat ze toch nog goed rijden. Maar eerst de MUZIEK.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 home I held a grudge for the safety belt that wouldn't burst cruising and playing the radio with no particular place to go Chuck Berry was that no particular place to go. Labyrinth Radio, luistert u naar op Radio 1. En u kunt ons mailen. Labyrinthradio at vpro .nl. En u kunt ook via Twitter reageren op at labyrinth. En labyrinth zonder H, zeg ik er voor het gemak. Bij. Sommige mensen kunnen al na één keer meerijden in de auto meteen veiloos de route terugvinden. En anderen hebben een hele leven een kaart nodig, zelfs in hun eigen stad, om hun eigen huis te vinden. Joost Wegman van de Radboud Universiteit is hersenonderzoeker. En hij wilde weten waarom dat zo is. Hartelijk welkom. Is, is natuurlijk een, een uh, veel gestelde vraag. Waar te beginnen om, om die te onderzoeken? Hoe doe je dat? Ja, dat is erg lastig inderdaad. Omdat uh, ruimtelijke vermogens. Het zijn vele aspecten. Je, je kunt bijvoorbeeld Mensen kunnen goed zijn in zich oriënteren. Of bepaalde dingen herinneren. Of uh, ik weet niet. Uh, zoals je bij IQ-testen wel eens hebt. Van die Tetris-blokjes die je dan moet omdraaien. Om te kijken welke hetzelfde blokje is. In een andere oriëntatie. Dat zijn allerlei aspecten die je eigenlijk zou kunnen onderzoeken. Maar wij, wij hebben vooral gekeken naar, uh, eigenlijk naar het, een, een um, ja, richtingsgevoel. Dus... Um, we hebben gebruik gemaakt van een vragenlijst... waarbij mensen vragen gesteld worden als van... heb je een goed richtingsgevoel? Inderdaad kun je uh, een route terugvinden als je bijrijder bent geweest in de auto. Raak je snel nou verdwaald in een nieuwe stad? Dat zijn eigenlijk dingen waar mensen in het algemeen bij aan denken... als ze denken van oh, dat is iemand die... Uh... Maar dan vroeg je het aan de mensen zelf. En zelfkennis is een schaars fenomeen? Nou, het blijkt dat uh, de voorspellende waarde van die vragenlijst best goed is. Dus we hebben dat getest met mensen die dan... Um, uh, in nieuwe omgevingen routes buiten moesten leren. Binnen moesten uh, in een kamer leren waar alles stond. En dan een blinddoek krijgen. En dan moeten wijzen naar waar alles stond. En kaart tekenen van de omgeving. En dan blijkt dat mensen een vrij goed inzicht hebben... in hun eigen ruimtelijke vermogens. Daar vind ik het ook heel interessant dat, dat uh, de draaiers dat ook zeggen. Dat, dat ze zeggen dat ze een goed, goed kunnen navigeren. Ja. Zijn er werkelijk hele grote verschillen? Is, is er een verschil van dag en nacht... tussen, tussen iemand die, die goed kan navigeren... en iemand die er wat minder goed in is? Ja, er zijn wel uh, vrij grote verschillen. Sommige mensen kunnen het, het, het echt bijzonder goed... en andere mensen raken vrij snel... Kunnen het verdacht. bijzonder slecht. Ja, ja, ja eigenlijk wel. Ja. en uh, ja, Dat heeft, heeft ook heel erg te maken met... Eigenlijk, je kunt verschillende strategieën gebruiken... om je weg te vinden in de wereld. Je kan uh, natuurlijk... Uh, en op een soort tom-tom manier, dus gewoon je, je kunt onthouden van ik moet rechtsaf als ik bij de bakker ben. En dan hoef je eigenlijk verder niets te onthouden. Dan kun je gewoon wachten tot je de bakker ziet en dan ga je naar rechts. Maar als, dan, uh, of, nou ja, als, je, als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een ander punt, van een bordje of zo, maar dat bordje is op een dag weggehaald, dan, dan ben je verdwaald. Uh, terwijl andere mensen die gebruiken, uh, die weten, je hebt zelfs mensen die continu weten waar het noorden is. En eigenlijk um, door bij te houden hoe ze zich verplaatsen door de wereld. Um... Dat kon jij zien. In een, in een virtuele omgeving kon je geleidelijk aan experimenteren... met het weghalen van bordjes en het verplaatsen van oriëntatiepunten. Zo kon je zien dat mensen andere strategieën hebben daarvoor. Uh, ja, nou ja dit, we, we vroegen mensen ook wat voor strategieën ze gebruiken. En uh, bij een, een studie waarbij we inderdaad oriëntatiepunten weghaalden... daar hebben we ze niet gevraagd wat ze specifiek, uh, hoe ze dat specifiek oplosten... Uh, maar uh, nou ja, het, het, we hebben dus de mensen die gevraagd van of ze een goed uh, oriëntatievermogen hebben. En dat hangt vaak samen met strategieën die ze gebruiken. Ja, de de, de man-vrouw kwestie, omdat, omdat het toch heel vaak wordt gezegd dat, dat vrouwen er minder goed in zijn dan mannen. Dus ik stel de vraag toch maar. Is, is dat ook enigszins gebleken uit het onderzoek? Mannen geven over het algemeen een hogere, een hogere score op die vragenlijst. Die vonden en zichzelf die, vooral beter. Die vonden beter. zichzelf beter. Ja, ja, dus dat is volgens mij Dat is, dat is dan weer de vraag. Dat, misschien vind je dat op iedere vragenlijst waar je iets over jezelf moet zeggen. Wel dat mannen mannen zichzelf vinden zichzelf vaak beter vinden. sneller beter ja. dan, dan vrouwen. Maar het is klassiek zo. Er zijn een aantal ruimtelijke taken waarin mannen beter scoren. Bijvoorbeeld die, die, die, die, die, die tetris blokjes die je moet, moet omdraaien. Uh, daarin scoren mannen over het algemeen uh, beter dan vrouwen. Maar er zijn ook ruimtelijke taken, zoals bijvoorbeeld uh, objectlocatiegeheugen. Dus bijvoorbeeld als je een, ka een kamer gezien hebt en er staan een aantal voorwerpen in. En dan zie je tien seconden later nog een foto van die kamer. Is er is een object weggehaald of verplaatst. Uh, dat, daar zijn vrouwen weer beter. In. En wij zijn veel visueler ingesteld. Uh, Denk, ja, nou, misschien. Kijk, het is een andere manier van visualiseren natuurlijk. Of je mentaal roteren. Um, maar het is, het is wel interessant. Um, in de loop der tijd worden de, de verschillen tussen mannen en vrouwen steeds kleiner. Dus en is, het, is het aangeboren of, of is het iets wat je gewoon traint? Want ik herinner me ook een studie naar taxichauffeurs. Ja. En, en daar bleek dat uh, taxichauffeurs aanzienlijk beter waren. Ook in vreemde omgevingen, virtuele omgevingen. En andere tests in navigeren. Nou, dat viel ja, wel mee. Ik... Voordat ze taxchauffeur waren, waren ze volgens mij niet beter. Um, wat ze getest hebben in die studie is uh, eigenlijk... wat het effect was van, van taxchauffeur zijn. Dat deden ze in Londen. En uh, als je een, uh, een, een vergunning wil krijgen om taxchauffeur te zijn in Londen... moet je tienduizenden straten uit je hoofd kennen eigenlijk. Dus je moet zonder TomTom -tom rond kunnen rijden. Um, en daar moeten ze gemiddeld twee jaar voor, voor uh, studeren. Om dat te kunnen halen, dat examen. En um, wat ze toen gedaan hebben is, ze hebben gekeken naar de, de hersenen van taxichauffeurs. Uh, uh, en die vergeleken met buschauffeurs bijvoorbeeld, want buschauffeurs die rijden ook heel veel rond in het verkeer. Maar Alleen die, die hoeven nooit na te denken over hun route, die rijden gewoon iedere dag hetzelfde. En toen bleek dus dat weer in de hippocampus, die, uh, waar, waar de plaatcellen uh, zich bevinden in de hersenen, dat uh, daar meer grijze stof, Um, aanwezig was, naarmate mensen langer taxichauffeur waren. Dus eigenlijk het, hoe meer je die cognitieve kaart echt gebruikt in het dagelijks leven, hoe meer grijze stof uh, er gezien wordt. En grijze stof is eigenlijk ja, waar het rekenwerk in de hersenen gebeurt. Dus dat zou ook um, erop duiden dat dat verschil tussen mannen en vrouwen gewoon ook te maken heeft met wie het het meeste doet. Ja, dit lijkt erop dat je het gewoon kunt trainen. Juist. Inderdaad. Hoe, hoe, hoe doen mensen dat eigenlijk nou het meeste, want, want waarschijnlijk is het een combinatie van dingen. Want, want sommigen gaan naar het noorden anderen bepalen het aan de hand van zichzelf. En anderen hebben oriëntatiepunten. Um, kun, kun je uitleggen heel kort hoe het, wat er eigenlijk in je brein gebeurt... wanneer je door de stad rijdt op zoek naar een bepaalde plek? Ja, er gebeuren eigenlijk heel veel processen tegelijkertijd. Dus al, die, al de cellen waar we het over hadden, die, die spelen een rol. En, en dus eigenlijk het lijkt erop dat mensen die um, goede navigators zijn, dat die, um, daar vonden we dat ze dus ook meer grijze stof, het algemeen, in de hippocampus uh, hadden. Uh, op de plekken waar de plaatsen en de rastercellen gevonden werden. Dus dan zou je, zou je kort door de bocht kunnen zeggen dat ze dat meer gebruiken. En een ander gebied in de hersenen, in het striatum... dat is meer een gebied dat te maken heeft met um, simpele reacties. Je ziet iets en dan, dan doe je iets. Um, dat, daar was weer meer grijze stof aanwezig bij slechte navigators. Uh, dus dat zou erop kunnen duiden dat eigenlijk meer op die manier... van oké, okay, je hebt het oriëntatiepuntje je komt bij uh, de bakker en dan ga je naar rechts... dat dat op die manier meer gebruikt wordt. Juist, het, het is, het is, bij mij zijn het altijd uh, cafés als ik door, door de stad rijd, schuldige plekken. En ik denk, oh ja, oh, oh ja, die... Ook dat een soort, emotionele herinnering. Ja, het, het is ook een, een hele tocht door je geheugen eigenlijk, hè, als je door de, door, door de stad rijdt. Nu, deze mensen die, die hebben, de, de, de niet wentelaars, maar de, de, de draaiers dan, dan toch maar... Hebben die misschien een, een extra dimensie? Zou, zou dat kunnen? Dat er dus, normaal heb je een aantal hoeken in je hoofd. Maar dat ze misschien... niet iets missen, maar dat ze juist iets extra hebben. Uh, nou, ik weet niet of je kunt spreken over een extra dimensie. Dat klinkt meteen uh, heel zweverig. Uh, he? ja, dat, ja. <laughs> maar het lijkt er in ieder geval op... dat hun cognitieve kaart... Uh, goed ontwikkeld is. Of dat, dat ze die goed gebruiken. Want je, je kunt überhaupt natuurlijk niets laten draaien in je hoofd als je niet een soort... mentaal model hebt van wat er... in je omgeving is. Dus iemand die, die heel erg op, op een bepaald... bordje aan het wachten is... Um, die, die wacht gewoon tot hij het bordje ziet en dan moet hij naar rechts. Uh, maar die zou dus dat draaien waarschijnlijk helemaal niet mee kunnen maken. Want dan, daarvoor moet, je, moet je, in je in je herinnering, eigenlijk in je hoofd... een goed model hebben van wat er zich in je omgeving bevindt. Je dus, moet al het, het totale beeld hebben wil het kunnen draaien. En dat je niet alleen ja. maar wacht op dat ja. bordje en dan ja. naar rechts. Precies. Ja. Dus, dus ze hebben al het overzicht en daarom kan het misschien draaien. Ja, ik zou het even, inderdaad eerder als een soort gave zien. dan. Uh... Richard? Nou, mooi. Je voelt je vergeet. Maar je hebt er vast vaak over nagedacht. Is, is dat een mogelijkheid die in je is opgekomen? Misschien heb ik juist meer overzicht dan een ander? Nee. Nee. Ja, eigenlijk, nou, eigenlijk is het gekke dat je, dat je nooit weet wat een ander, in welke wereld een ander precies leeft. Hoofd... De ja, ik heb meer de vraag. Ik kan me niet voorstellen dat een ander het niet heeft. Dat vraag ik me af. Hoe kan het dat ik dat heb en, ja, en een ander niet? Wat is eigenlijk de volgende stap? Want jullie, jullie hebben nu afgesproken. Jullie, jullie hebben contact met elkaar. Wordt dit een terugkerende vereniging? Uh, dat denk ik niet, nee. Nee, we, we delen dit. En uh, we hebben dat een, uh, wij zijn een aantal keer al bij elkaar geweest. En uh, ik kan me voorstellen dat dat uh, nog een keer gebeurt. Maar de aanleiding tot nu toe is eigenlijk... Uh, twee keer hebben we zelf het initiatief genomen. En nu is het initiatief weer uh, op uitnodiging van, uh, van, van jullie. Ja. Maar uh, ik, ik, zie, ik zie niet dat het tot iets leidt... in de zin van een, een vereniging of een... Of een, of een club mensen. Of, de, of, of, of er moet een, een bepaalde... Uh, uh, gemene delen zijn. Of, of er moet iets zo uh, uh, groots gebeuren. Um, maar... nou misschien, misschien verder... onderzoek. Tobias. Ja, absoluut. Gaat dat verder? Hebben jullie plannen... om het, om het inderdaad uit te bouwen, dit onderzoek? Um, ja, die hebben we zeker. Um, en... Uh, iedereen um, van de draaiers... die je misschien luistert... Um, zal bijvoorbeeld op uh, ru.nl um, Donders um, contact met ons kunnen opnemen. Met Christian Döller of uh, Tobias en, ja We beginnen um, eigenlijk volgende maand met, uh, met het opzet van um, de precieze planning en dan gaan we um, de, de vijf mensen met wie we um, gesproken hebben weer yeah, uh, contacteren en kijken of we nog meer mensen vinden die mee willen doen. Ja. Ja, want het is natuurlijk eigenlijk heel moeilijk ook om op een wetenschappelijk onderzoek op te zetten. Dat, dat is niet iets wat je zomaar even doet. Je moet, je Precies, moet, ja. Um, je moet ook veel voorbereiding in gaan, uiteraard. Um, en ja, meestal heb je ook een, een bepaalde groep uh, nodig. Dus meer dan, uh, vijf, dan vijf. Het zou beter zijn, meer dan vijf mensen. Maar het is een bijzondere um, groep. Uh, is het ook al de moeite waard om met vijf mensen een studie te doen? Je moet ergens beginnen. Is het inmiddels zo, uh, jullie zijn een aantal keer bij elkaar geweest, de, dat jullie dan ook uitgepraat raken? Omdat je op een gegeven moment wel alle, alle fenomenen besproken. Of, of bleven de vragen en, en, de, en de ervaringen maar komen? Nou, we hebben niet alleen daarover gesproken. We gingen ook over, over andere dingen op een gegeven ja. moment. Ja, want het is toch wel uh, direct een, een klik. Hè? Dus uh, sowieso in leden. We te zien dat het ook wel gewoon leuke ontmoetingen waren. Hè? Dat er wel een bepaalde ja. overeenkomst uh, zichtbaar was. Dus ja. we hebben het op een gegeven moment ook over andere dingen gehad. Waren het een bepaald soort mensen, kun je dat zeggen? Of, of, kwam het ja, daar was ik alle... heel benieuwd naar. Ik was heel benieuwd toen ik uh, hun ging ontmoeten of, uh, of de overeenkomsten waren. En was dat uiteindelijk zo? Nou, ik vind dat ze allemaal heel vriendelijk zijn. Mm -hmm. <laughs> heel analytisch. ja laat elkaar uitpraten, ook oh. heel bijzonder. Hmm. Ja, dat maakt je ook meer mensen mee. doen. Het. Nee, <laughs> zeker niet bij de radio. <laughs> Dank jullie wel. Dit was Labyrinth voor deze week. Jullie kunnen reageren via Labirint Radio wpro.nl. Volgende week zijn we er weer zelf te zender, zelfde tijd. Meer informatie, ook over dat onderzoek, kunt u vinden via de website, website w24.nl. Straks op deze zender het journaal en daarna Holland Doc Radio. Fijn dat u heeft geluisterd. Nog een hele fijne avond.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 Ibarra wordt het 3-2. Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Terugleg 16 meter walk op. 4 walk -out. De Segli maar die wel is te zacht, maar die krijgt hem toch nog mee. Fuzzi iets. en hij scoort. Fuzzi niet scoort. De Eredivisie, de Premier League, de Serie A en meer topvoetbal. Kijk je live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl of bel 0909 0101. 10 cent per minuut. Fox Sports. Totaalvoetbal.